Dat moet een hele gewaarwording voor je geweest zijn, Beurten. En hiermee was de zaak dus opgelost. Ja. Oh ja, waarom? Nou, wel of heet, me betrapt. En van jullie trip naar Saigon is natuurlijk niets meer gekomen. Maar toch wel. En je had toch duidelijk alles gezien? Ja, is... Zeker. En ik stond daar nog steeds. Het kind had de kabel van de telefoon doorgesneden. En ze had de groene veer achter de medicijnkast vandaan gehad. Ja. Ik had er natuurlijk achterna kunnen lopen op de schouderstikken en uh, de handboeien doen. Maar ik realiseerde me dat ze niet kon praten. Ze kon me een briefje laten zien waarop in haar taal stond geschreven dat de telefoonkabel moest worden vernield. Verder zou ze proberen me duidelijk te maken dat ze toevallig tegen die kast had gestoten en die groene veer had gevonden. Ja, ja, ja, ja. Bovendien zou, als ze gearresteerd werd, bij de tegenpartij alleen worden geslagen. Ook wist ik dat Sergeant Bevitt, en Beffert is ook niet gek, op eigen houtje bezig was een valstrik te spannen. Ja, oh, ja, ja, ja, ja. Zou elkaar dan door kruisen, misschien onbewust tegenwerken? Ja, ja, ja, ja. Om succes te boeken. Moest alles en iedereen zijn gang gaan. Wel nam ik extra maatregelen, zonder iemand iets te zeggen, ook Helen niet. Nee. De telefoon was uitgeschakeld, dus reed ik naar het kamp, met de opdracht alles schijnbaar zijn normale gang te laten gaan, maar de waakzaamheid te verdubbelen. De luchthaven was paraat en op volle sterkte. Wanneer er sprake zou zijn van een aanval, dan gebeurde dat toch niet voor middernacht. Het was halve maan en de lucht was bewolkt. Jij verliet dus je posten? Hm? Ja. Helen en ik gingen naar Saigon. En we zijn die nacht niet teruggekomen. Oh, Je wilt toch iets zeggen. Ja, dat wil ik wel. Maar het was voor Helen niet het gezellige uitje dat ze had verwacht. Oh, ja. Ja, nou, nou, nou verder. Nou, we huurden een hotelkamer. Ah, als, als camouflage. In werkelijkheid zat er de staf. Die voortdurend in contact stond met het kamp. Nou, het wachtte op de aanval. Het wachten Laat Helen nou maar verder vertellen hè, wat er gebeurde. Ja, ze was met secretaresse, en ze heeft alles genoteerd. Nou, er was dus geen aanval en jullie bleven die nacht niet zijn gal. Waren de Inlanders slimmer? Misschien. Maar het verhaal is toch nog niet uit? Integendeel, Brent. Kijk, je nee, weet. Nee, nee, wij weten niks. Helen, breng je nou in hun verstand dat wij ook niks weten. Ja, maar dat kind, de spion. Dat kind was er. Maar het bewijs niet. Hoe eindigt het boek? Met een happy end? De afloop wisten we pas een week geleden. Toen we heel toevallig Loeten tegen het lijf liepen. Ik begrijp het al. Die knaap liep rond met een geheim... en nu de oorlog voorbij is, kan hij het pas vertellen. Nee, hij was geen geheim, Brent. Heeft hij dat zustertje niet meegenomen? <gacht> hij heeft er zelfs na die dag nooit meer gezien? Ah, nee. dus zij was de schuldige. Dan had ik toch gelijk. Ja. Oh, ja. Nou, wil je dat zo graag hebben? Nou, ik wel, ja. Nou, je krijgt het niet. <gacht> oh, nee. Waarom ontmoette jij die loeten? <gacht> nou, dat zal ik je vertellen. We gingen een avond uit. Een week geleden? Precies. We gingen naar een circus. En na afloop stond Looten bij de uitgang. Oh. We gingen met hem naar een café... ...en hebben daar de halve nacht zitten praten. Looten liet ons de foto zien. Dat was ze nou, kapitein. U ziet het. Reuze mooi. Een mooie. Ik lig er nog nachten van wakker. Oh, en als ik aan die laatste avond denk. Ik wist dat ik alleen was. Ik was niet bang. Het was tien uur. De halve maand verlichtte de barak en de bomen van het bos. Mijn derde ronde had ik gedaan en liep naar het kantoor er is niet suriën. Dan moet jij met jouw oude lijf op een stoel gaan staan. Wat zoek je? Wat is er met die lamp? Ik weet niet schoon. Walm. Wordt alles zwart. En veel stinken. Kom van die stoel! Lamp is schoon. Dat wil ik zelf even bekijken. Alleen lamp. Zoeken niet nodig. Sergeant werft ziet een lamp. Hij niets vinden. Slaap jij nooit? Vroeger ik veel slapen met mijn man. Hij wil vroeg in bed. Nu, ik alleen kan niet slapen. Is je man dood? Mijn man is dood. In de oorlog? Mannen worden niet oud. Te veel drinken. Te veel vrouwen. Te veel vechten. Niet oud. Was je man soldaat? Ook soldaat. In het zuiden? Ik weet niet. Is je man al lang dood? Heel lang dood. Wil je niks zeggen? Heel lang dood. Misschien leren de jongens hier nog wat van ons. Wij worden veel ouder. Met drank, met vechten en... Uh, maar ja. Man moet niet oud. Als man oud, niet meer mooi. Niet meer flink. Als vrouw oud, zijn nog voor alles goed. Dat is nieuw. Verdomme, dat is heel nieuw. Vrouw kan oud zijn, man niet. Nou, dat is dan prettig. Dat water is warm, Soerying. Water? Zeg, wat doe jij zo'n hele nacht? Wachten. Waarop, Soerying? Ik wachten. Waarop? Nou! Ik luisteren. Waarnaar? Wat wil je vertellen? Vertel maar, Waar Waarnaar luisteren? In nacht gebeurt veel. Altijd? In nacht. Deze nacht? Altijd in nacht. Soe-Ying? Wat bedoel je, Sorry ying U goede man. Bedoel jij... Heel goede man. Bedoel jij dat ik vannacht niet moet gaan slapen? Ik niet weten. Ik niet weten. Hier, heb je een dollar. Zomaar, daar hoef je niks voor te doen. Ik wil alleen water, Surian. Koel water. Hoor je me? Koel water. Merkwaardig dat jullie nooit iets weten. Nou, luister. Ik blijf de hele nacht wakker. Ik blijf wakker. Waar wacht je op? Zesali heeft dienst. Een gemakkelijke dienst. Maar ik zorg dat ze wakker blijft. Ik hou haar gezelschap de hele nacht. Begrijp je me, Suri De hele nacht. Ga water halen. Suri Als je in de barak komt, ga dan eens kijken bij die meid. Je weet wel, hè? Dat, dat, dat weet je wel. Niemand kent haar naam en praten kan ze niet. Dus stakker. Twee keer heb ik de deur bij haar opengemaakt... en dan ligt ze als een balletje onder een stuk deken. Je ziet geen hoofd, je ziet niks. Alleen een balletje. Ze kan wel ziek zijn. Ziek zijn, begrijp je? En zo'n Wurm kan niks vragen. Niks. Ga jij maar kijken of ze wat nodig heeft. Nou, versta je me? Ik zeg, ze kan wel ziek zijn, de stumper. Waar wacht je op, Suriën? Hoela... De maan is verdwenen. Het is hartstikke donker. Maan, niet meer komen vannacht. hartstikke donker. Verrek! Verdomd! Doorgesneden! Jezus! Wat zoekt jij, Luton? David, Geef antwoord! Wat zoek jij? Een, een zaklantaarn, en ik, uh, ik wil naar buiten. Met wie wilde jij bellen? Met de barak. Met Sestolie? Ja, ik dacht, uh, even de barak bellen. Zeg, je hebt een zwarte jas aan. En ik dacht dat je in Saigon was. <laughs> dat denk je dan meer. Ik, ik krijg geen asem. Hier, kijk eens. Doorgesneden. En geen asem? Nee, geen asem. En uh, dat is kapot. Of ik een fijne neus heb. Als jij morgen nog rondloopt, jongen, dan heb je dat aan mij te danken. Begrepen? Ja, maar waarom die gekke jas? Denk je dat ik voor schietschijf wil dienen? Ja, hoor eens even. Ik mocht geen assistentie vragen. Dat zou niet dat gebeuren, maar... Ik heb niet gezegd, geen assistentie, Loeten. Jawel, ik mocht geen concurrentie in huis halen. Concurrentie is geen assistentie. Dus, ik was de schietschijf. Is dat al geschoten? Zeg op, is dat al geschoten? Ik loop hier toch rond? En niet voor niks, dat zie je aan die telefoon. Denk jij dat het lollig is, de dag op je buik door te brengen? Dan moet jij eens proberen, Loeten. Wie zijn er vandaag weg geweest? Niet één. Niet één? Niet één, hè, niet één. Maar de groene veer die liep vanmiddag in Saigon, Loet, Om vijf uur, in Saigon. Om vijf uur? Om vijf uur. Ik heb vanuit het bureau met de kapitein getelefoneerd. Uh, om vijf uur? Dat er is dan de derde keer. Om vijf uur. Hé, ik ben niet doof. Vijf uur, dat kan niet. Dat kan niet, hè. Nee, dat kan niet. Wat weet jij daarvan? Vanmiddag heet er al een oude kar over de bergpas. Een pas waar amper een ezel vooruit kan komen. En nou komt diezelfde kar met gedempte lichten terugloopt over dezelfde pas. Ik heb dat kring gezien. Over die pas? Maar dat is levensgevaarlijk. Daar hebben die schroemers malen aan. Dus de kapitein... De Amerikaanse wetbloeten eist bewijzen. Neerknallen kun je dat gespuis alleen met bewijzen. Anders verliezen je, je strepen. Ja, ja. Ze hebben een gunstige dag uitgekozen. De controle is op stap. Denken ze. De bazen hebben passen. En met jou was wel om te springen. Ik sterf van de dorst. Ik heb dorst. Zal ik, uh, ik Nee! Ja, ik zou water krijgen. Water? Nee. Kijk achter die deur. Ach nee, je ziet schimmen. Nou, ik haal water. Blijf hier, Loetan. Je zal alles verpesten. Dat begrijp jij zo niet. Ik sterf van de dorst. De vijand die wil het kruispunt in de handen hebben. De weg vrijmaken naar Saigon om wapens te smokkelen. Een van die meiden verraadt ons onze sterkte, onze afweer. <coughs> en op een nacht, moeten, op een nacht, versta je dat? Op een nacht zullen ze ons verrassen. <coughs> Als ik het niet was, Louten, dan werden we in de pan gehaakt. Versta je dat? Ik had je gewaarschuwd. Ik had je gewaarschuwd. Pas op voor die meiden. Hoor je dat? Maar ik schiet ze aan, vlaarde! Oh je, yeah, aan, vlaarde! Ja, man, met mijn je? Let me los! Je bent gek! Piffet! <laughs> dat, dat dacht je, dat dacht jij, maar ik ben niet gek. Dat is de hele rotbendie hier. Die hele rotbendie die denken dat ze met mooie woorden een oorlog kunnen winnen. Een oorlog winnen van dat gespuis! Nooit! Luister nou, hè? Ik heb de hele dag gecontroleerd. Ik zeg jou dat een van die meiden in Saigon liep. Vanmiddag om vijf uur, ik heb dat aanzien komen. Ik heb gewacht op een dag als vandaag. Gewacht? Op een dag dat je mij niet voor vol aan kan zien? Ja. ja, dat heb ik, Looten. Ach, zo. En jij kan alleen je nek krabben. De Amerikaanse wet eist bewijzen, hè. Maar een vuile rotstreek uithalen met mij, dat mag wel. Dat staat in de boekjes waar jij uit geleerd hebt, hè? Opofferen van een bataljon als het andere daardoor wint. Waar weet jij veel? Ik weet zoveel dat ze allemaal vanmiddag hier in de barak waren. Zuster Lee heb ik de hele middag gezien. Lach jij met haar in bed? Zo ben ik niet. <lacht> en zuster Lo was de hele middag in de ziekenzaal. Dat heb ik zeker vier keer gecontroleerd. Ik ben niet gek zoals jij denkt. En zoals jouw hele bende misschien denkt. Maar die mooie foto is toch maar van je kamer gestolen of niet soms? <lacht> Dat is dan toch gebeurd door een vuilak die in de brak met de situatie op de hoogte was, hè, Luthen? Of niet soms? Heb jij die ouwe gecontroleerd, looten? Ja, dat heb ik. Ja. Dat heb ik. En die meid, die stumper, is ziek. Ook gecontroleerd, looten. Ja, twee keer. Zo, was ze erg ziek, Loeten. <lacht> Luister, heb jij haar gezicht gezien, Eh uh, Ik heb uh, die ouwe naar haar toe gestuurd. Oh ja. Ja, zo ben ik. Zo ben ik wel liever zelf kijken, Looten, of ze de rode hond heeft. Dan heb je het uit de eerste hand. Doe het zelf, Looten. Maar ik... nee. er is mij nooit iets over verteld, Looten. Nee, kapitein, dat is u nooit verteld. Ja, dan begint mij nou toch wel veel duidelijk te worden. Dus dat kind, dat kind dat niet kon praten, met die andere dan? Ik heb het zuster Lee gevraagd. Wist jij ervan? Nee, wij waren zelf verbaasd. Het was zo stil die avond en donker. Ik wist, collega was in Barak. Ik dacht ik ga naar kantoor om nog wat te praten met u. Avond duurt lang. Ik zag licht branden op kantoor. Ik liep buitenom. Het was doodstil, alleen schreeuw van vogel. <treeuw> ik keek een gefascineerd. Ik zie een meisje staan, meisje dat niet kan praten. Zij is mooi, gekleed in modieuze jurk, schoentjes met hoge hak. In één hand heeft zij een klein hoedje met groene veer. Op grond ligt oud vies soldatenpak. Ik schrik en geef geel. Alles gaat nu heel snel. Meisje pak soldatenpak en rent weg naar buiten. Ik beef. Ben bang. Ik ben in dat hok gaan kijken waar ze slaapt. Ze was er niet. Ik heb voorzichtig de deken opgelicht waar ze onder lag. Als zo'n kind ziek is, moet je dat voorzichtig doen. Zoals Jan Beffert zou de deken hebben weggerukt. Maar ik deed het voorzichtig. Heel voorzichtig. Ze was er niet. Die klap komt dan even hard aan. Je voelt je een miserig klein mannetje. Nou valt ongelijk bekennen niet mee. Nee, nooit. Lee? Wist jij ervan? Nee. Hier ligt die veer. De groene veer. Die veer is van jou. Ja. Je wil hem niet aanraken? Wij waren goed voor die meid en ze verraadt ons. De dokter was goed voor haar en ze schiet hem dood. De, wat wou je nou nog zeggen? Misschien, zij werd gedwongen. Om de dokter dood te schieten? Misschien wel. Ik begrijp dat niet. Zij moet. Zij moet. Zij moet de dokter doodschieten. Jezus, hoe kan dat? Zou jij dat doen? Amerikanen schieten ook dood. Ja, in de oorlog. Dokter is in oorlog. Wat oh, dat ik krankzinnig word. Verdomd als ik hier wat van snap. Wie leert jullie dat? Leren. Ah, dus jij keurt dat goed. Meisje denkt van wel. Ja, dat begrijp ik niet. Een pracht van een mentaliteit is dat om je eigen mensen te vermoorden. Wat, wat wil zo'n kind daarmee? Wij moeten daarheen. nou heen? Hij me niet zo aan te kijken of je geen tien kan tellen. Hij antwoord. Jullie kan nooit een mens wijs. Die spleetogen schieten hun eigen mensen dood. Dat is toch idioot. Krankzinnig? En kun jij dat goed? Van dom als ik. Ik zeg geen woorden voor. Moet daar een kind voor worden gespannen? Sta niet te staren! Geen antwoord, kun jij dat goed? In blanke wereld, zij doen ook. Ik begrijp. Hoe dat nou lief zeggen? Hier, hier ligt die veer. Het lijkt een voorstelling in een theater. Het scherm gaat op, de veer speelt de hoofdrol. Jouw veer, nietwaar? Jouw veer. Groen, zacht als zijde. Zie je hoe mooi? Jij begrijpt niet wat ik bedoel. Ja, ik begrijp. Jij begrijpt niet! Nee, jij begrijpt niet wat ik bedoel! Het is moord. Het is moord, verdomme moord! In blanke wereld zijn moorden ook. Wij in ziekenbarak helpen allen. Iedereen. Blank en geel. Iedereen en zoveel wij kunnen. Maar ik begrijp ook meisje. Meisje dat niet kan praten. Zij heeft weinig verstand. <laughs> weinig verstand. Nou, daar moet ik om lachen. Zij denkt, zij doet voor haar land. Hier is haar land. Nee. Hier is Vietnam. Haar land is in Noorden. Nonsens. Er is één Vietnam. Één. Die mensen in het Noorden zijn anders. Gemeener versta je, hè? En ze slepen jullie mee. Dat moet je toch begrijpen. Meisje denkt, haar land zal vrij worden. Zij kan niet helpen. Zij zo denkt. Maar ze gaat nou voor het vuurpeloton. Helpt haar dat? Jij mij vertelt van aapje. Aapje in circus. Klein aapje krijgt goed eten. En heeft goed warm. Maar heeft band om lichaam. En zit vast aan ketting. Jij aan mij vertelt dat op zekere dag... Aapje vlucht in het bos, Hij gaat dood van honger en kou. Liever dood en vrij, als leven en gevangen jij mij vertelt. Heb ik dat? Jij niet? mij vertelt. Aapje was niet gelukkig zonder vrijheid. Ach, dat was maar een dier. Ik weet. maar jij maakt me razend. Een pracht van een redenering, zeg. Wat moet jij? Ik breng water en servet. Water. Geef hier. Zo bad. Nou, verdwijn. Verdomme, maar. Een prachtige redenering. En dan mag ik er gaan aangeven en voor het vuurpeloton slepen. Misschien? Dat kan toch niet anders. Ze is een spion. Een spion krijgt de kogel, dat weet je. Want dat gebeurt. Dat gebeurt omdat het oorlog is. Misschien. Lontan! Sergeant. Sergeant Beffert. moet ik. Lontan! Stop het doetje weg! Onder je schort, doe weg! Lothan! Er is niks te zien. Maak als mijn nek. Die lantaarn verrekt en het plotseling, dat rotting. Heb jij ook niks gezien, Lothan? Nee. De rotzooi. Ik sterf van de dorst. Hier is water. Koel water. Ik dom er eerst die jas uit. Alles voor niks. Wat heb jij? Wat heb jij daar? Ik gevonden. Dat, dat is die veer. Dat is die groene veer. Gevonden? Als men goed zoekt, vinden altijd. Ik haal thee, ik geef een thee. Water goed, thee beter voor dorst. Hé, hey, vier die veer! Veer is van zuster Lee. Die meiden doen gewoon wat ze zinnen hebben verdonnen. Heb jij gedaan wat ik je gezegd heb, Looten? Hé, hey, ben je chef Looten? Hebben die meid gevonden? Die stomme? Heb je gezien wat ze was? Ja, natuurlijk. Ik ben toch gaan kijken. Nou man! Kerel, spreek op! Nou! Ja, en die meid die was er niet, hè? Spreek op, verdomme, spreek op! Ik ben kapot. Water! Water! Wat, hoe komt de mens zo hard gedroogd? Wonderen bestaan. Ik was gewend als een uitvallen, maar het was nooit zo erg als die nacht. Daar was de lichtstoel. Hij viel er als een blok op neer. De inspanning meer dood dan levend. Een geslachtstuk vee. En nou het wonder. De deur ging langzaam krakend open. Het kind, dat meisje dat niet praten kon, kon behoedzaam binnen. Ze draagt een blaadje, een potje thee. Twee kopjes, een servet. Ze schuift op naar het bureau en zet het blaadje neer. Ze glimlacht en veegt voorzichtig de kopjes schoon. Ze schenkt de thee met een elegant gebaar. Verlaat onhoorbaar het bureau. Laat de deur open. Wat moet er van Kloeten. dat kan niet. Dat kan niet. Ik ben toch niet aan het gek worden. Ik, ik, ik heb een, een schim zien lopen. Het, het was een van die meiden. Het was een van die, die meiden, Luton. Ik ben niet gek. Ik belazer mezelf toch niet. Ik geef je een kop thee. Ik moet geen thee. Ze hebben ons verlinkt, Luton. Maar hoe? Ach, je bent doodmoe. Maar hoe, Luton? Een, een van die meiden heeft het gedaan. Voor maar ik, ik kom er niet uit. Ik, ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. Een van die meidenloed en ik weet het zeker. En ik zal ze te grazen nemen zoals ik hier zit. Ik zweer het je. Hier. T. Een van die meidenloed en is het. Dat weet ik zeker loeten. ik weet het zeker. Dat voel ik... En je vraagt je af waarvoor, waarvoor? Hè. Ze krijgen ons hier toch niet vandaan. Oh, dat bestaat niet. En waarvoor? Ze hebben het goed. Door ons. Alles hebben ze. Door ons. Wat willen ze dan dat tuig? Wat willen ze? Loeten. Loeten, wat willen ze? Vrijheid misschien. Vrijheid. Waanzin! Vrijheid! Dan lach ik gewoon roepen. Het woord waar ze mee schermen. Wie heeft het? Vrijheid. Geen mens. Geen mens. En dan offer ik alles voorop. Ik ben een stommeling, Looten. Ik laat met de glazen nemen. Ik begin op jou te lijken, Looten. Een rotsoldaat. Ik ben een rotsoldaat. Gewoon oh, het hier maar liggen. Jij mag verder lullen over je vrijheid. <lacht> vrijheid. Om <Op> je rot <lacht> Moet je horen, Beffert. Moet je goed horen. In dat circus waar ik werkte, je weet wel. Ik heb je ervan verteld. In dat circus hadden we een aapje. Een jong, mooi, klein aapje. Een lief beest. Ik heb eigenlijk de pest aan apen, maar dit was een lief beest. Ja, je kan niet zeggen waarom, maar ik vond het een lief beest. Het kon je aankijken hè, of, het, of het een mens was. Ja, dat kan. Maar om zijn lijf zat een band. En aan die band zat een ketting. Dat beestje was gewillig en aardig. Het deed wat iedereen wou. Het kreeg goed voer en had een lekker warm plekje waar het kon slapen. Het leefde als een prinses. En toch was er iets in zijn ogen dat je kon denken... Wat wil hij nou? Op een dag was het beestje weg. Hoe weet geen mens? Verdwenen in het bos. Later hebben ze het gevonden. Gekrepeerd van de kou en van de honger. Liever dood en vrij dan leven en gevangen. was het zesde en laatste deel van het hoorspel Het Hoedje met de Groene Vier, een hoorspel in zes delen geschreven door W. Bichot. De rolverlening was als volgt. Kapitein Burton, Robert Sobels. Bevett, Ab Abspoel. Luton, Wim de Meijer. Zuster Helen, Petra Dumas. Lee, Beb Westerduin. Jack Heath, Pieter Groenier. Kapitein Biver, Joop van der Donk, Pakke, Frans Zuidinga, Johnny Brand, Frans Kokshoorn en Suri Ing, Joke van den Berg. De regie had, Hero Mulder. Deel 1 dus, van het hoedje met de groene veer.